1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. VNO-NCV-voorzitter Wientjes zegt dat de hervormingen... waarover in het katshuis wordt gepraat, hard nodig zijn. In het tv-programma Buitenhof riep hij de oppositiepartijen op... de komende tijd geen politiek te bedrijven. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen... en zoveel mogelijk samenwerken met de regering... om snel economische hervormingen te realiseren. Als de oppositiepartijen bij al dwars gaan liggen... zou dat kunnen leiden tot een politieke impasse en nieuwe verkiezingen. En daar zit Nederland volgens werkgeversvoorzitter Windjes... nu helemaal niet op te wachten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk zegt dat de broer van Mohamed Merah... medeplichtig is aan de moorden in Toulouse en Montauban. Merah schoot daar in totaal zeven mensen dood. Afgelopen donderdag werd hij na een belegering... van ruim anderhalve dag door de Franse politie doodgeschoten. Zijn broer Abdelkader werd gisteren overgebracht naar Parijs. En daar is hij ondervraagd door de Franse Veiligheidsdienst... De 29-jarige Abdelkader zou gezegd hebben dat hij trots is op Mohammed. Hij ontkent dat hij van de plannen van zijn broer afwist. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter. Net buiten het Friese sint nicolaas heeft een grote brand gewoed in een opslagloods met asbest in het dak. De bewoners van de nabijgelegen boerderij zijn geëvacueerd. De brandweer had moeite om het vuur onder controle te krijgen... omdat er te weinig bluswater was. En daarom werd een brandslang van drie kilometer... vanaf sint nicolaas uitgerold om de brand onder controle te krijgen. De loods is verloren gegaan. Mensen in de buurt is aangeraden ramen en deuren dicht te houden... vanwege de vrijgekomen asbest. De grote prijs van Maleisië is gewonnen door Fernando Alonso. De Spaanse Formule 1-coureur lag op het grootste deel van de wedstrijd op kop. Mexicaan Sergio Perez eindigde als tweede en de Brit Hamilton werd derde. Voor Sergio Perez was het zijn eerste podiumplaats. De race op het circuit van Sepang werd enige tijd stilgelegd vanwege hevige regenval. En dan het weer, zonnig en een graad of 16. En ook de komende dagen blijft het droog en zonnig voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, twee files staan er nu. Allereerst op de A12 Den Haag richting Utrecht, door wegwerkzaamheden tussen Zevenhuizen en Knoop het twee kilometer. En door op bezoek aan een safaripark op de A58 Breda richting Tilburg, staat er tussen Goorle en Afriet Hilvarenbeek, drie kilometer. Dit is NOS langs de lijn nummer 10.000. Live vanuit beeld en geluid in Hilversum. Hier zijn Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. En uh, het is een prachtige middag hier, we hebben er een uurtje op zitten. Het is een uh, festiviteitenmiddag, maar er is ook gewoon actuele sport. Bijvoorbeeld AZ tegen RKC, de koploper uit Alkmaar... Tegen de nummer 8 uit Waalwijk, Roland van der Geer. Maar AZ ontploft zich een beetje als uh, chagrijnige gast op ons feestje... want het is uh, na 32 minuten eigenlijk niet om aan te gluren... wat uh, de koploper van de Eredivisie laat zien tegen RKC. Het is een foute festival. er wordt nauwelijks iets gecreëerd. De spelers ruzieën onderling met elkaar, er is geen beweging. Nou, en RKC komt hier eigenlijk voor een punt en beweegt ook nauwelijks... Dus uh, verveelt het publiek zich eigenlijk wat in het uh, Alkmaarse zonnetje. Conclusie na 33 minuten bij een 0-0 uh, stand. Terwijl het zo leuk begon. We kregen van uh, speaker Mark Veldkamp nog de felicitaties in dit stadion. Vanwege de 10 Duitsers de uitzending. De tune werd nog even gedraaid. En daarna is uh, elke vorm van feeststemming verdwenen uit dit stadion. AZ ploetert en, en RKC vindt het eigenlijk wel prima. Het is 0-0 uh, misschien nu wat gevaar. Klavan, Holmen, maar dan moet hij nu toch een keer gaan schieten. Nee, dat lukt ook niet. Duits kan makkelijk opruimen op de rand van zijn eigen strafgebied. Het blijft 0-0. In onze teamwijzer- en sending willen we ook wat wielrennen hebben. En daar is keurig voor gezorgd. Gent weverum Geo Lippens. Een echte koers, een world Tour koers vanmorgen om kwart over elf gestart in Deinzen. Alle grote mannen zijn aanwezig en dan praten we vooral over de sprinters en de klassieke renners. Want dit is nou typisch zo'n klassieker waarbij je nooit weet hoe het afloopt. Wordt het Een massasprint kan altijd, is vaak gebeurd in de loopbaan van deze klassieker. Maar het kan ook zomaar een groepje zijn die wegrijdt, met name daar in die zone bij de Kemmelberg. Want dat is de meest serieuze hindernis van vandaag. Een gevaarlijke klim, gevaarlijke afdaling, vooral ook met die kasseitjes. Kan altijd. Wat gebeuren, maar het weer is goed hier in Vlaanderen. Geen aandacht voor de tienduizendste uitzending van Langs de Lijn, helaas. Maar er wordt wel volop gekoerst. Kopgroep van negen man, daarbij geen Nederlanders. En die negen die hebben een voorsprong van precies negen minuten. seen you life, you feel the urge of knowing, knowing and wondering why. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Het is acht minuten overheen in deze jubileumuitzending van Langs de Lijn... waar ook veel aandacht is voor historie. We gaan terug naar Duinlicht, 1989. NOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? De vliegen de baan op gewoon, het is Damte Buitenzorg op Dansenbossen, het is Damte Buitenzorg op Dansenbossen en winnaar van de 1989-derby is de geweldige outsider Damte Buitenzorg, nummer numero 7. Ja, ik was onlosmakelijk natuurlijk de stem van Hans Ijsvogel... de man die jarenlang ja, eigenlijk stond voor de paardensport. Geweldig dat je hier bent aangeschoven. Eerst even mijn beperkte kennis. Ik hoorde Dante Buitenzorg. Ik ken Jojo en Henry, maar wie is deze Dante dan? Uh, Buitenzorg, dat is een fokkerij. Uh, en alle paarden die krijgen namen volgens het ja. alfabet. Ieder jaar uh, gaat er één letter bij van het alfabet... En eh, die krijgen allemaal de achternaam buitenzorg. Maar Jojo en Henry dat waren groter, hè? Mag ik dat zeggen? Uh, ja, dat mag je wel zeggen. En Kwik S leerden wij ook nog. Ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk vooral dat hij pas begon met de koersen... toen hij zo'n jaar of twaalf was, hè? Riet... Ga je alle, alle paarden af, eigenlijk? Ja, maar, okay, even, even, even op niveau praten. Sorry, het was een beetje voor zijn tijd. dat is. Um, die paardenkoersen, dat, dat draven, paardensport is heel groot gebleven... dat draven, dat was toen bijna wekelijks, twee wekelijks... was het gewoon in lijn. Jawel, maar de paarden die zijn zelfs alleen nog maar beter geworden... dan in die tijd. Maar je moet eigenlijk het, het, het zo zien dat eh, eh, door alle weddenschappen... Eh, de, eh, draven Rensport leeft van weddenschap op de totalisator. En van de inhoudingspercentage daarvan wordt het prijzengeld bepaald. Maar daar rijden je de voetbaltoto. Je krijgt de postcode loterij, de lotto. En noem al die, die, die gokinstellingen maar op. En dat is toch ook ten koste gegaan van de draf en rentsport. 19? De Gouden Zweep. Ja, dat is inderdaad, zegt Koos Postema terecht. Dat is ook een Heil-Hans ijsvogel. Eh, begonnen echt in de jaren 50, 60 al, hè? 1952, ja, ben ja, ik begonnen. En maar toen was het dus nog geen de lijn. En wat was het toen wel? Eh, de eh, Avro's wekelijkse sportrevue. Tom Schreurs. En Tom Schreurs die heeft mij in feite bij de radio gebracht. Want die had het Afro, Afro's Wekelijkse sportrevue En ik had toen bij de Olympische Spelen van Helsinki in 1952... had ik een film gemaakt. En daar gaf ik zelf commentaar bij. En toen zegt hij tegen me aan het eind van die film, waar hij dus was... toen zegt hij, jij gaat aanstaande zondag met de microfoon op de pier in Scheveningen staan om te vragen wat de mensen daar doen. Ik zeg, meneer Seurs, ik, zeg, ik vind u een uitermate charmante man. Ik zeg maar, wat de mensen op de in Scheveningen uitvoeren... dat interesseert mij ook helemaal geen moer... Toen zegt hij, nou, ga dan maar naar Duinlicht. <lacht> ik zeg, nou zullen we dat doen. En dat heb ik 55 jaar gedaan. Ja, en bijzonder, we hebben net een aantal mensen hier aan de tafel gehad... wiens professie het volledig was om verslag te geven. U uh, zelf was tandarts door de week. En in ja. het weekend uh, badenverslaggever? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag was ik tandarts. En zaterdag en zondag verslaggever. En dan nog een beetje praten met de mensen in de stoel over de padenrechts. Nee, mensen in de stoel, daar sprak ik nooit mee... Uh, ik kon niet praten, die ik werd behandeld. Ja, ja. Dat was, moest gewerkt worden. dicht bij Er werd wel eens geschreend gezegd als u weer een paardenrace had verslagen in het weekend. Ho Hoe lang moet IJsvogel daarna aan het zuurstof? <laughs> met andere woorden, u gaf zoveel energie tijdens zo'n race. Ja, maar onthoud één ding. En daar had ik het er net met Henk Kok over. En, en, en, een voetbalwedstrijd duurt twee keer drie kwartieren. Een paardenrace, twee minuten, drie minuten, vier minuten. Dan heb je een start, een middentempo en een finish. En je moet altijd zorgen dat je van start af gaat. Dat moet erin hakken. Dan moet je even een rustperiode hebben. En dan in de laatste drie, vierhonderd meter... Ja, jetzt geht los. En, en dat lawaai om u heen, hè, wat we net hoorden. Want dat was ook geweldig. We bijna, ja. bijna niet bovenuit te Vooral komen. Van... Zagen die mensen allemaal uh, hun portemonnee groter worden... Als, onder andere, als ze iemand zagen winnen? Onder andere... Dat... Ja, zo, zo mag je het wel zeggen natuurlijk. Ja, ja. speelt een belangrijke rol. Wat, wat, wat waren de hoogtepunten? Uh, Bil, ik weet dat u toevallig ook nog betrokken bent bij de oprichting van Eurovisie. Ja, ik heb de eerste Eurovisie-uitzending. Uh, die heb ik gemaakt vanuit Italië op het gebied van de sport. De echte Eurovisie-uitzending, de, de eerste uitzending... Uh, dat was uh, het huwelijk of de kroning van de Engelse koningin. En, en uh, twee weken later uh, kwam er sport... En eh, nu ging het erom, dat kwam vanuit Milaan, San Siro. En dat was een, de Gran Premio delle Nazioni. dat was een draverij. En het ging erom om die beelden de Alpen over te krijgen. En vandaar dat ze maar een korte uitzending hadden van twintig minuten. En eh, nou, daar, eh, die heb ik toen ook gemaakt... En nog even terug naar dat moment in 1952. Want u zei die uh, mensen op de pier van Scheveningen... die overigens weer te koop staat. Dus die is nog ja. steeds niet zo in trek geraakt. <laughs> dat, dat interesseert me niet zoveel. U zei dan maar naar Duindicht. Was het al uw liefhebberij, die paarden? Of, of was dat helemaal ja. nieuw ook? Ja, de paarden waren al liefhebberij. Ik reed zelf ook mee. Ja. Dus en, en wel niet op topniveau. Maar uh, uh, uh, zeg maar een beetje er tegenaan. He, dat toen er uh, equipes werden geformeerd ja. voor de Olympische Spelen... Uh, dan ga je voor de military, uh, ga je niet voor vijf ruiters, uh, ga je een, een hele military organiseren. Nou, en, en uh, daar moesten er nog een stel bij gevraagd worden. En daar hoorde ik dan wel bij. En dan nog even terug, uh, dat mag je vragen aan mensen met een behoorlijke staat van dienst. Wat was nou de, de allermooiste, het hoogtepunt, qua commentaar geven? Waar ik het meest om gelachen heb, dat ja. was toch met radio. Ik zou je vertellen, ik ben in 1976 in Canada. En in Canada, daar lopen allemaal mensen die daar met paarden te maken hebben om je heen... of je soms een vraaggesprek kan maken met ze. Maar dat, daar heb ik dan geen zin in. Ik zeg, jullie krijgen allemaal wel een beurt. En toen was de coach van de dressuur en die moest bij me komen. En die heeft op een gegeven ogenblik dus gezegd van... Uh, en als Jo Rutte heeft gereden als laatste ruiter in de dressuur, dan uh, kom ik bij je boven. En dat duurde een kwartier, dat duurde twintig minuten, maar hij kwam niet. En ik zeg dus tegen Kees Buurman, die had toen de regie, ik zeg, uh, ik zie hem aankomen lopen, We gaan, hij komt nu naar boven. Dus Kees Buurman laat mij vast aankondigen door Willem Ruijs. En op dat moment begin ik te praten en uh, Piet Oothout was de coach van de dressuuruiters. Die gaat naast me zitten. Ik zeg, je bent laat. Toen zei, ja, zegt hij. hij zegt, maar er komt er zo'n idioot van een official naar me toe... dat die banjo, dat paard van Jo Rutte, uh, die moest voor de dopingcontrole mee. Hij zegt, nou, hij zegt, en dan hoor ik als coach erbij te zijn. Hij zegt, ik zit daar erbij. Hij zegt, maar dan moet dat paard moet een plas gaan doen. Hij zei toen, dat paard moet piezen. Hij zegt, maar de beest ging niet piezen. Hij zegt, en wat gebeurt er? Hij zegt, die dierenarts die erbij zit, die begint te fluiten... want dat paard reageert op fluiten, dat hij gaat piezen. Dat is mooi. En jou, de dierenarts gaat fluiten. De knecht van Banjo gaat fluiten. Jo Rutte gaat fluiten. Hij zegt, en ik ben ook gaan fluiten. Hij zegt, dat leek daar wel een folière op een gegeven ogenblik. Hij zegt, vandaar dat ik zo laat ben. Hij zegt, en hoe gaan we in de uitzending? Ik zeg, nou. Piet, dat zat je net. Terug naar Hilversum. Het is prachtig. Hè? Maar elke oude verslaggever die we hier hebben... Die kunnen we de hele middag weer de passie en het vuur. Niks is verloren gaan. Wij ja. danken u geweldig dat u hier ja. wilde zijn. Ja. En onlosmakelijk met Harry, Jojo en Dan de buiten verbonden. Hans Ijsvogel. AZ-RKC is inmiddels rust in Alkmaar. Het staat daar 0-0. En dat betekent dat wij weer even gaan naar onze vliegende keep hier in beeld en geluid. Edwin Cornelissen, wie heb je bij je? Ja, en uh, verslaggever die nog altijd actief is ook bij ons. Henk Kok, natuurlijk uit het Hoge Noorden, hè, kennen we altijd uh, aan de stem. Ja, je komt uit Veenam. <laughs> uit Veenam, kijk. Geboren en getogen in Midwolda. Ja. Beetje communistisch, hè? Die hoek van Groningen, Oost-Groningen. We hebben het over voetbal, we hebben het over schaatsen. Dat waren de sporten die hij deed, hè, voor langs de lijn. En doet uh, het voetbal nog steeds? Ik ben begonnen met hockey. Kijk. Ja, begonnen met hockey. Toen was Van Heumen die was nog bondscoach. En mijn eerste hockeywedstrijd was in Hattem. Hattem kon landskampioen worden... En de, de toenmalige die was bij de tegenpartij. Ik denk dat het Den Bos of Tilburg was. Ik, ik weet het niet precies meer. Maar er konden twee ploegen op dat moment kampioen worden. En uh, toen belde Rob van der stoppen. Uh, Kun jij hockey doen? Ik zeg, ik weet niks van hockey. Maar je hebt toch hockey gespeeld op het Academie voor Lichamelijke Opvoeding? Ja. Maar ik speelde altijd linksbuiten. Daar krijg je nooit een bal. En van dat gebukt hollen moet ik helemaal niks hebben. Kun je hockey doen? Ja of nee? Ik dacht, poe, voor de kritiek. Ja, zei ik. Ja. Dus werd het hockey, maar later ook vooral voetbal natuurlijk. Hè? Uh, commentator Schaten. en schaatsen. Uh, laten we even over het voetbal hebben. Je was commentator, uh, nooit trouwens kritiek gehad op het accent. Want je kan horen hè, dat je uit het noorden komt. Ja, je kunt moeiteloos horen dat ik uit het noorden kom. Maar alle verslaggevers uit het westen van het land... die hebben moeite met de hulpwerkwoorden, met hebben en zijn. <laughs> Kijk, dat is uh, goed gepareerd. <laughs> uh, Befaamd ook om de kritische interviews, hè? want kritisch kan je zijn. Ja, nou ja, wat men kritisch noemt, die ga meestal uh, recht op mijn doel af. Ik hoorde dat uh, zojuist nog van, uh, van Maarten Noter. Na de wedstrijd Utrecht-NEC heb ik uh, Alex Pastoor mogen interviewen. En die schijnt op een gegeven moment uh, gezegd te hebben, nou nou, op een vraag van mij. Dus die was er kennelijk niet meer gewend. In het verleden kon ook Huub Stevens erover meepraten, toen nog trainer bij Roda. En ja, die wilde niet meer met mij spreken nog. Ik, uh, ik heb eens een keer kritiek op de verdedigende speelwijze gehad van... Uh, van zijn ploeg, er was toen Roda, Groningen-Roda. En uh, die ploeg had het helemaal niet nodig om zo verdedigend te spelen, vond ik. Ja. Ze kwamen achter, gingen toen aanvallen... en toen bleek dat ze heel goed uh, aanvallen voetballen konden spelen. En toen mocht je nog in één minuutje een samenvatting geven voor langs de lijn. Ben jij je onvervalste mening liet hoor. Ja, ja, daarvoor word je toch ingehuurd. En uh, toen kwam ik me later weer tegen bij een wedstrijd Herakles-Roda wilde ik hem interviewen en toen maakte hij even een gebaar met zijn wijsvinger... op de zijkant van zijn hoofd met andere woorden. Ik herinner me jou nog, geen interview. Maar Henk Kok laat zich daar niet voor uit het veld slaan, hè? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik vind eigenlijk dat mijn mooiste interviews heb gehad met een provinciegenote... om daar even op door voor te beduren met Marianne Timmer. Schaatsen dus. Schaatsen. Ik ben begonnen als opvolger van Heinz Sebakker. Heinz Sebakker deed altijd het schaatsen met Theo Komen. Heinsen ging van de NCRV Radio over uh, naar, de, naar de televisieafdeling. En toen heb ik nog een paar jaar het schaatsen mogen doen met Theo Komen. En met Marianne Timmer heb ik eigenlijk mijn leukste interviews gemaakt. Vond ik persoonlijk. Tot slot, wat was het mooiste moment voor jou met Marianne Timmer? Nagano. 1998, de twee gouden medailles, de 1,57, 58... op de 1500 meter van Marianne Timmer. Had ze nooit gereden, heeft ze nooit weer gereden. Dat was mijn mooiste moment. En haar vader liep daar op klompen, Lucas. In weer kort weer te horen in de voetbalwedstrijd. Henk Kok.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 garden song. speed, I'm almost there Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly, it's coming on strong Sing, hear the same song. En nu zult het die 12 pp staat, die weet toch veel meer van muziek... maar we doen ieder een beetje onze eigen jaren. Dus tussen zes en zeven komt Twan ook nog aan het woord vandaag. Want we zitten bij de Golden Earring. Ooit nog Twan Earrings, maar dit was al Earring Radar Love. Toch nog een beetje bijscholen. Ja. Het is vijf minuten voor half twee langs de lijn. Uh, kwaliteit, 10.000 afleveringen lang. Uh, nee, nee, nee. Er ging helaas ook wel eens wat mis. Rustand in de A bij het amateurvoetbal. Enekwijk RCH 0-0. Blauw-wit Helmers 0-0. UWS Papendrecht 2-0, Leidse topwedstrijd. EDO NFC 1-0. <laughs> AFC 34-THC 0-1. HSC dus <laughs> 1-1. Ik krijg een beetje de lach van die hoepel. Vlissingen Sparta 0-1. SV Mogra 2-0. Kroeskou op. Hij ik ga een speel terug. Dan valt de Saar die nog bijna die bal miste ook. <laughs> oh. Het is echt zo genat. Verschrikkelijk. Ik, ja. <laughs> Het uitverdedigen van Luxemburg. Ik denk dat dit echt gaat wedijveren met Basie en Adriaan uh, in de DVD-verhuurafdeling. Uh, uh, want je lag je werkelijk helemaal kapot. Niet mijn favoriete... Uh... Ik weet het, ik weet het. <laughs> Waarom zegt hier u dat? heeft hier weer een andere wedstrijd gezien. Maar... Waarom zegt u dat toch altijd? Niet mijn favoriete verslag geven. Altijd zo bozig. Ja, Zo'n om... nare jongen ben ik toch niet? Nou, dat vind ik wel. Nou, oké. Okay. Omdat jij het uh, niet altijd goed ziet. Utrecht, Groningen. Hoe is het daar, Jack? Niet dus. Jack van Gelder. We hebben even geen contact. Ik denk dat hij nog aan de T is. Dan gaan we naar Bert Nederlof. MVV tegen NEC. De wedstrijd is losgebarsten met name MVV. Frans François had een minuutje geleden eigenlijk. Maar Rob Gilot heeft een doelpunt. Nee, nee. Wel... Ron heeft een goal begrijp ik. <tie> ja, wie heeft er nu een goal? Ron, jij? Lompen je dan. Goed zo. Vertel Ronderijk, SVV tegen VVV. 8e minuut, tweede helft. Het is gebeurd in Schiedam. Het enige wat ik me dan afvraag, dan heeft u... U bent een van de betere trainers, u heeft een prachtige club... u heeft een aardige vrouw en altijd zo boos. Altijd heeft een ander het gedaan. Nee, ik ben alleen tegen jou boos. Nou denk ik dat het laatste waar we op zitten te wachten is... dat elke speler even zijn eigen mening voor NOS langs de lijn gaat geven. Mohamed, hoe zou jij in één woord deze wedstrijd beschrijven? Ja, als ik die uitspreek, dan krijg ik ruzie met mijn moeder. Hoe, hoe kan dit? Ja. ja, ik denk niet dat ik je dat ga verklappen. Ik ga naar huis, ik ga achter mijn laptop zitten, ik ga het opschrijven, ik ga het boek verkopen en dan word ik miljonair. Ik bedoel, hier, hier vind je gewoon geen antwoorden op. Helemaal niks. Het WK Voetbal. Het WK voetbal. 1998. Ja, we schakelen over naar de collega's van de NOS Sportdesk. We gaan naar de andere kant van Hilversum en daar zit Robert Meder. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik val meteen maar even met de deur in huis. Doe dat. We hebben, net, we, we hebben het gerucht gehoord. Hebben jullie ook gehoord, hè, denk ik? Een gerucht, dat? Ja, een gerucht, uh, ja, het zal wel niet waar zijn, natuurlijk. Het over Ronaldo, hè? Ja. ook. Go Heb jij het ook gehoord? Wordt gek gebeld. Ja, hè? Gewoon gek gebeld. Moment. <lacht> en nee, de Sportdesk. Dit is een gerucht. <lacht> Robert de Wit is in Roosendaal nationaal kampioen Meerkamp geworden bij de Heren. Met 7449 punten. Wat even een nieuw Nederlands juniorenrecord betekende. Tweede werd Pop Jansen met 7300. 8 punten en derde rond Schenk met 7186 punten. Windsurfing heeft hij van koers. <lacht> Ongelijker meer bij Enkhuizen is een landelijke selectiewedstrijd in klasse. Windglider gehouden bij de zwaargewichten won John van der Starre. Bij de lichtgewichten ging de overwinning naar Stefan van der Berg en bij de dames Anita Jons. <lacht> Om... <lacht> Hallo! Dan nou gaat de Italianen voor mijn neus staan, dat kun je helemaal niet zien. Hallo, ga weg! Get away! Ellendige vent gaat steeds voor je neus staan, je wordt razend om. Wordt tegen de palen aangeknald. Get away! Get away! I may be an amateur, yeah, but you are not a gentleman. Always the same. Always the same, South Italian. Dat was de kans voor uh, Rodi RC, om hier al in een heel vroeg stadium... ...na 11 minuten spelen op 1 uh, tegen 0 te komen. Dan gaan we... Wat zeg je? Hij zit... Hij zit niet. Hij zit wel. Ja, hij, hij zit wel. Daar zit ik inderdaad te kijken. Uitstekend gezien. De studio. Dat is het voordeel als je meekijkt. Ja, ik uh, doe ergens uh, in Bussum... ...bij de plaatselijke voetbalvereniging... ...hebben we een uh, competitie 7 tegen 7 en uh, één keer in de drie weken. En, uh, Ton van het Hek was mijn tegenstander. En hierbij kan ik zeggen dat hij. Uh, ik heb al kunnen zien uh, dat hij vroeger veel gehokt heeft. Ja, genoeg te blijven langs de lijn. Uh, er ging inderdaad af en toe wel eens wat mis. Het is uh, rust in uh, Alkmaar bij AZ-RKC. Straks de tweede helft, stand is daar 0-0. We gaan fietsen, Gio Lippens. Maar dat moeten we bij jouw wielrenner noemen natuurlijk. Gent de nee, Je mag wij fietsen noemen? dat is het gewoon wel fietsen noemen? Ja, dat is mooi. zeker. Nou, dan gaan we fietsen. Gio Lippens. Ja, we gaan fietsen en ik hoop dat hier niks misgaat. Zeker niet als straks de renners de Kemmelberg twee maal moeten passeren. In het verleden hebben we daar toch wel hele vervelende valpartijen gezien. Meestal met slecht weer als die kasseien nat bij liggen. Maar sinds een aantal jaren gaan de renners aan de andere kant de berg weer af. En dat is toch een iets veiliger afdaling. Daar lopen ze niet zoveel risico op hele zware valpartijen. Dat is beter ook voor de koers. Het is een koers met zeer serieuze deelname. Ik zei het net al, de sprinters versus de kasseienrenners... De, de... De klassieke renners. We hebben vijf voormalige wereldkampioenen hebben we hier aan de start staan. Als je dan even kijkt. Kevin is natuurlijk afgelopen jaar. Bonen, Balan, Husoft en Freire. En als je ook kijkt naar het verleden van deze koers. Dan staan gewoon acht ex-winnaars hier aan de start. Die ook allemaal nog redelijk kans maken om redelijk vooraan te eindigen. En dat is toch ook wel heel bijzonder in deze wedstrijd. Voorlopig hebben we die kopgroep. Kopgroep van negen man. Ik zei het al, geen Nederlanders erbij. Wel drie Belgen. Barbé, Nering en Van Melzen. Dan hebben we een Rus, Izaj. Dan hebben we Loent, man van het veelgeplaagde Saxo Bank team uit Denemarken. De ploeg waar Contador op non-actief is gezet, geschorst is. En die ploeg die mogelijk zijn World Tour licentie gaat kwijtraken. Dan Isagire Euskaltel, een Bask. Bertolini, Italiaan. Dan Krivtsov, een Oekraïner. En Fouchard, een Fransman. En die hebben de ruimte gekregen van het peloton. Totdat ze de kust bereikten. Zojuist zijn ze kokzijden gepasseerd. En uh, inmiddels is het peloton weer een beetje gaan rijden. En dat betekent dat die voorsprong langzamerhand teruggebracht gaat worden. Een Nederlandse winnaar, die hebben we de afgelopen jaren hier niet meer gehad, helaas. 1989 is alweer de laatste keer. En de man die toen won was Gerrit Solleveld de Sol. Hij won hier toen Gent wevelgem en dat is meteen de laatste Nederlander die hier bovenop het erepodium staat. En als we kijken naar de afgelopen koersen dan weet ik niet of we veel hoop moeten hebben op een Nederlands succes. Hoewel aan de andere kant Nicky Terpstra, je weet het maar nooit, Hij heeft natuurlijk goed gepresteerd in het verleden. Hij rijdt hier niet mee, maar dat soort mannen, die zouden hier dan Zomaar ineens een uitschieter kunnen doen. Een van de Nederlanders die de ruimte krijgt omdat uh, zijn ploeg hem laat rijden. Daar gaan we op wachten. Voorlopig zijn ze nog niet in de heuvelzone. Voorlopig is de strijd nog niet echt ontbrand. En dan schaatsen dag vier van de WK-afstanden in Heerween. We staan op drie keer goud. Sebastian Timmerman, hoe groot is de kans dat er een gouden plak bij komt vandaag? Nou, ze zou eigenlijk wel moeten. Op de ploeg en achtervolging, vooral bij de mannen. Zeker nu Sven Kramer weer meedoet met die ploegenachtervolging... is Nederland toch wel een van de grote favorieten daar... om de gouden medaille te gaan veroveren. En op die manier revanche te nemen voor vorig seizoen... toen Kramer er niet bij was en Nederland derde werd achter Amerika en Canada. De vrouwen verwacht ik eerlijk gezegd niet zo snel een gouden medaille van. Daar is Canada de titelverdediger en ook altijd erg sterk. En op de 500 meter bij de mannen en de vrouwen... de laatste individuele afstand van dit schaatsseizoen... want het is de laatste dag van het seizoen... heeft Nederland nog nooit een gouden medaille je behaalt wel uh, zilver en brons in het verleden behaalt, maar dus nog nooit goud. We zijn begonnen met de 500 meter bij de vrouwen. De eerste serie, want we rijden de afstand natuurlijk altijd twee keer. Laurine Farisse komt dadelijk als eerste Nederlandse in actie in de achtste rit tegen Miyako Sumiyoshi uit Japan. Farisse vond ik tot nu toe in dit toernooi nog niet echt goed de laatste week. Een beetje twijfelachtig. Thijsje Unema was aan het begin van het seizoen heel goed. Daarna was het ietsje minder, maar de laatste weken rijdt ze wel weer aardig. rijdt in rit 10 tegen nou Cordaira... In in rit 11 de Olympisch kampioene Sangwa Lee tegen Jenny Wolf, de regerend wereldkampioene. En de laatste Nederlandse vinden we in de twaalfde rit Margot Boer. Zij neemt het op tegen de wereldkampioene sprint van dit seizoen Ying Yu. En begonnen in Alkmaar de tweede helft van AZ-RKZ. De Alkmaarse motor hapert wat. De laatste wedstrijden, Ronald van der Geer, zichtbaar ook? Ja, hij start vandaag helemaal niet. Uh, we spelen inmiddels anderhalf minuut in de tweede helft. Het is 0-0. Het is echt een foute festival. En je ziet uh, ja, de, de frustratie ook bij de spelers onderling. Klavan is daar misschien wel het uh, meest uh, grote voorbeeld van: van uh, dat foute festival. Want elke bal die hij eigenlijk speelt, levert hij in bij een tegenstander. Nu doet hij het wel goed richting El uh, Tidor. Ingevallen voor Benschop in de tweede helft. Dan Gudmondsson, randstrafgebied in de afstand van het veld. Maher, Martens en dan El Tidor. En Gudmondsson komt dan net niet tot een schot. Nou, eindelijk is er wat opwinding in uh, Alkmaar. Waar tot nu toe niet al te veel te beleven is geweest. RKC gelooft het verder wel. Speelt eigenlijk met de handrem aan. Ja, we hadden het er net in de rust over. Als je AZ bekijkt de afgelopen weken, dan weet je dat na een minuut of 75 de pijp wel leeg is. En als je dan gas geeft, kun je er overheen denderen. En het lijkt erop dat RKC op dat moment wacht. Maar het had helemaal niet zo lang hoeven wachten. Want AZ is echt geen schim van de ploeg die het zo goed deed in de competitie tot nu toe. Die ver kwam in Europa, die ver kwam in de beker. Maar het laat helemaal niet zien in de wedstrijd tot nu toe. Tweeënhalve minuut zijn we bezig in de tweede helft. De stand in maar 0-0.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 en een stem zegt: willen alle passagiers voor de K L vier naar de uitgang gaan? Als ik god was. Ruudmondson maakt 1-0 voor AZ in minuut 49 van deze wedstrijd. Met dank aan Jeroen Zoet, want die anticipeert niet goed op een lange bal van achteruit van AZ. En dan gaat de LT door de lucht in, staat Zoet vlakbij hem. En dat is allemaal in de buurt van de rand van het strafschopgebied. En dan kan LT door die bal zijwaarts koppen en daar staat Ruudmondson. Ja, dan is het doel leeg. En is er dus uh, geen, uh, geen enkele twijfel voor Gutmondson om die goal te maken. Koud kunstje voor de IJslander. En zo zet hij dan toch AZ op een 1-0 voorsprong. AZ dat dan ook van wel wat meer agressiviteit toont in uh, het tweede bedrijf. Beloond wordt met de goal van Gutmondson. Maar wel met een enorme keepersfout van zoet. Toch was eigenlijk Peter Koelewaan een plaatje om niet zomaar een zakje te hebben. mooie Het was uit de tijd dat AZ werd opgericht. Ja, ja de KL ja. 2-0-4. Edwin Cornelis, onze vliegende keeper hier in beeld en geluid, heeft een mooie stem bij zich. Een mooie stem inderdaad, want uh, uh, gericht ook op de poëzie, hè, de gedichten... Het nou, is een beetje vroeg hè, voor de gedichten. Het is uh, net één uur geweest. Ja, tien over half twee bijna. Maar we herkennen de stem wel meteen. Jan van Veen natuurlijk bekend van Kenderlight, Maar ook een sportverleden hè, bij de NOS. Radio Tour de France, wanneer was dat? In de jaren dat ik Radio 3 deed, waar Kenderlight 15 uh, of 16 jaar lang uh, op is uitgezonden. Hebben we, dacht ik, in het jaar 1977 de Radio Tour de France gedaan. Kijk, dat had ik nou niet direct achter u gezocht? Nee, maar toen we hadden we een uitstekende ploeg van allerlei oude makkers. Willem van Kooten, Lex Harding, Ferrie Maat, Felix Meurders en ondergetekende En die deden uh, drie weken lang, zolang de tour duurde... elk een vast uur Radio Tour de France. Maar klonk u dan ook heel anders? Want het is natuurlijk anders dan die mooie gedichten voordragen. Ik denk dat ik nu ook een beetje anders klink als dat ik daarnet... Uh, het is tijdstip van de dag. Het is het licht dat ons uh, prachtig verrast... in dit schitterende gebouw van beeld en geluid. Terwijl we genieten van de tienduizendste aflevering van Langste Lijn. En ik heb een mededeling voor je. Ik denk dat dat programma met die mooie gedichten... wat nog steeds wordt uitgezonden, vijf avonden per week... meer dan 10.000 uitzendingen inmiddels erop heeft zitten. Want Kijk, ook een legendarisch programma dus wat dat betreft. Um, als je het qua klank vergelijkt, hè? Langs de Lijn en Candlelight... het lijkt een wereld van verschil, maar hoe zou u Langs de Lijn omschrijven? Een flissend programma met allerlei actuele informatie waar ik zo min mogelijk naar wil luisteren. En dat heeft niets te maken met de kwaliteit van het programma. Maar ik ben een kijker van het, uh, het sportgebeuren, met name de voetbal om 7 uur s'avonds. En dat is bij mij weg het enthousiasme... als ik weet wat de uitslagen van de wedstrijden zijn. Ah, dus u bent niet zoals Esther Vergeer, die we eerder al hoorden... die de magie van de radio voelde... en die, die dat heel mooi vond om vooral de beelden er niet bij te hebben? Ja, ik, natuurlijk vind ik het mooi. En natuurlijk zit ik ook wel eens in de auto op zondagmiddag. En het programma dat ik dan heb opstaan is ongetwijfeld langs de lijn. Radio Tour de France heeft u dus gedaan. Uh, is dat ook wel een soort van hoogtepuntje in uw carrière? Wat was iets anders dan alle andere programma's die ik ooit gepresenteerd heb. Zoals bijvoorbeeld op het veronica schip waar ik ooit in 1964 als uh, disc op ben begonnen. Ook uh, de, de Nederlandse top 40 gepresenteerd heb. En ja, noem maar op welk programma eigenlijk niet. Heel, heel, heel veel. En dat zijn allemaal leuke herinneringen. Heeft u nog een mooi felicitatiegedichtje paraat? Ja jongen, dan nou hadden we dat van tevoren even moeten voorbereiden. Maar... Ai, ai, ja, u komt zo binnenlopen, hè, zoals er meer zijn. Ja, ik kom binnen fietsen, wat dat betreft heeft die Tour de France mij goed gedaan. Dan ben ik heerlijk sportief op de fiets hier naartoe gekomen. En ik wil ieder die uh, een leuk radioprogramma nou eens wil zien en niet alleen wil horen uitnodigen om, om deze richting uit te komen. Je kan zomaar naar binnen en het is heerlijk gezellig. Zijn de woorden van Mr. Kendelight, maar dus ook presentator van Radio Tour de France, Jan van Veen met een gedicht van een anoniem. Ja, want waar gaan wij heen na Jan van Veen? Wij gaan naar het oudst bewaarde fragment, dames en heren. Het oudst bewaarde fragment. Wij gaan naar 30 april 1967. Het oudst bewaarde radiofragment van Langs de Lijn. NOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? voor de kleedkamer van Ajax, de landskampioen. Jaap van Praag, voorzitter. Blij natuurlijk tussen de duizenden mensen hier. Uh, nog even knijpen geweest vanmiddag. heel een beetje. de Laatste paar minuten. Maar uh, het zat er eigenlijk niet meer in. Zat we zouden verliezen. Dacht ik zo. Hebt u de stand bij ado Feijenoord bijgehouden? Nou let. No Goed zo. In het 1-1 vond ik het. Uh, to, to, toen had ik het gevoel we moeten nu winnen. En dat is ook wel uitgekomen. Vond u dat ze een klein beetje te vroeg vertraagd. Uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar uh, uiteindelijk geloof ik wel dat we het verdiend hebben. Goed, en nu vanavond. Vanavond moet het feest natuurlijk nee, nee, Hoe we gaan buiten. we dat doen? Kwacht voor negen op het ijswijd. We hebben er niet op gerekend, dus we hebben in alle heil ons beneden-restaurant in te maken. En uh, daar kan iedereen komen. Die iedereen is welkom. Hoe ja. gaat u er naartoe? Ja. Wij vliegen naar, naar Amsterdam, met Pippal. En dan gaan we ergens dineren. Wat ik mag geheim zou houden. Anders hebben we niet. Dat de daarna gaan we met een bus naar Ajax, waarbij beetje ongeveer half een okay. Theo een we een beetje een beetje een beetje een beetje een u natuurlijk met Jaap van Praag, de grote voorzitter destijds van Ajax. En toen kon je nog iedereen uitnodigen voor je kampioensleven ze voetbal. Ook, ja, ook allemaal. Ja, en ze werden nog wel een kampioen een beetje een Opluchting in beetje <laughs> AZ tegen RKC Ronald. Zou ook zo graag kampioen willen worden en waar het eigenlijk tot nu toe best aardig ging in de competitie. Maar deze wedstrijd eigenlijk een dissonant is in die kampioensrace. Na 55 minuten staat AZ wel op een 1-0 voorsprong. Maar dat is meer een geschenk van Jeroen Zoet dan dat men zelf... Een, een kans heeft gecreëerd. Een lange bal van Elm van achteruit vanuit de middencirkel. Uiteindelijk door Elty door doorgekopt. Die schrok dat zoet ineens in zijn rug stond. Ja, en toen die bal zijwaarts ging naar Gutmondson... kon hij hem zo binnenschuiven en AZ op een 1-0 voorsprong zetten. Dat betekent wel dat de RKC nu iets meer gas moet gaan geven. En ja, het tempo ligt iets hoger in de wedstrijd. Maar heel overtuigend is het spel van AZ nog niet. Nu achterin rondspelen. Mooi Zander, die dan wel een aardige wedstrijd speelt. Maar aan de rechterkant veel ruimte voor Dirk Marcellus. Die kan opstomen, halfwege de helft van RKC uitkomt. Uiteindelijk Martens weer aanspeelt en dan moet AZ toch weer terugplooien... omdat het geen opening ziet in die stugge defensie van RKC. Bal gaat breed naar de linkerkant. Knap binnengehouden door Klavan, Halfweg de helft van RKC. Daar is ook Holmen, kijkt, zoekt. Ja, eventjes de armen breed van ja, ik zie het niet. Ik zie geen lopende mensen. Nou ja, dan uh, maar eens kijken. Want nu wordt er wel gelopen. Marcel her. rechterkant schatst op gebied. Zijn voorzet wordt geblokt door Ramos. En levert AZ in uh, minuut 56 van de wedstrijd. Een corner op die zometeen door uh, Martins genomen zal worden. Vanaf de rechterkant. Natuurlijk gaan de koppers mee naar voren. Maar tot nu toe, elke corner die AZ neemt. Of het nou vanaf de linker of rechterkant is. Altijd een prooi voor Jeroen Zoet. Die wat dat betreft wel heerst in zijn strafsopgebied En eigenlijk maar één foutje heeft gemaakt tot nu toe. Het levert er wel direct een goal op voor AZ. Martens kijkt, ziet dat Gudmundsson bij de keeper staat. Klavan zoekt positie, gaat net aan die bal voorbij. En die komt bij de tweede paal en daar is LT door. En die gaat ook aan de bal voorbij. En dus is het weg, deze mogelijkheid, voor AZ. Heltidoor dus in de tweede helft gekomen voor Benschop, die zwaar tegenviel. En deze Heltidoor, net ook nog een keer gevaarlijk toen hij aangespeeld werd op de rand van het Strasseopgebied. Met een hele handige beweging, Trost wel het bos instuurde, maar vervolgens een rollertje produceerde waar Zoet het nou niet echt benauwd van krijgt. AZ wordt wel wat sterker in dit duel. Nu uh, weer bal, de bal veroverd, dan Martens en Marcellus met een slechte combinatie kan RKC overnemen. Sterker nog, RKC zou kunnen counteren via... Ja, de linkerkant waar Art van Peppel en Sander Duitsland stonden te wachten. Maar de bal gaat aan beide voorbij over de zijlijn. Na 56 minuten. één doelpunt gezien in het zonnige Alkmaar. Het doelpunt van Gudmundsson. 1-0 voorsprong voor AZ tegen RSC. Ja. En van het zonnige Alkmaar naar Herenveen, Iedereen was op tijd. Sebastian Timmerman was er gestrooid op de toegangswegen. <laughs> ja, ja, ja, dat was wel nodig natuurlijk ook. Gelukkig niet op het ijs. Dat ligt er wel redelijk goed bij. Uh, schaatsen, Terwijl de zomertijd is ingegaan. Ik kan me niet herinneren dat ik het de laatste jaren heb meegemaakt. Maar vandaag dus wel de laatste dag van het seizoen. De 500 meter bij de vrouwen. Een afstand waar uh, nog nooit een Nederlandse wereldkampioen dus was. Wel twee keer een bronzen medaille. Eén keer Marianne Timmer in 1999. En één keer Annette Gerritsen in 2008. Nu in de baan staat Laurine van Riesen. Die dit seizoen hier in Ereveen één keer op het podium stond. Van de internationale 500 meter. Toen werd ze derde. Maar daarna dat niveau eigenlijk niet meer heeft uh, weten te. Evenaren. Ze is niet goed vertrokken. Ze maakt namelijk de valse start in de buitenbocht. En ze rijdt in deze rit tegen een Japanse Miyako Sumiyoshi. Het was duidelijk te zien dat Laurine van Riesse te snel weg was. Heather Richardson uit Amerika. Die het gisteren ook al goed deed op de 1000 meter. Alhoewel ze net niet daar in de prijzen viel. Maar wel de vierde plaats. Die heeft de snelste tijd op haar naam staan. 38, 27. En die Amerikaanse is wel een van de kandidaten voor een podiumplaats op deze 500 meter. Waar Ying Yu uit China en Jenny Wolf toch de topfavorieten zijn voor de gouden medaille. 38-27 dus voor Richardson. Maar Christine Nesbitt, die al twee wereldtitels op haar naam heeft staan, op de 1000 en de 1500 meter, zat Richardson op de uitse Ze reden namelijk tegen elkaar. De Canadese en Amerikaanse en Nesbitt had maar 100ste achterstand op Heather Richardson. 38-27 en 38-28 zijn dus de snelste tijden tot nu toe. Laurine van Riesse reed toen ze hier in december op het podium stond. 38-20. Dus ze kan het wel zo laag in de 38 rijden, in ieder geval binnen de 38,5 seconden. Maar kan ze het vandaag nu dan ook bewijzen? En kan ze dat met de tweede start die toch een beetje ingehouden moest zijn... nadat die eerste start dus vals was. Nu dus wel goed vertrokken tegen de 25-jarige Miyako Sumiyoshi. Van Riesen beter weg over de eerste 100 meter. 10,48 voor haar, 10,69 voor Sumiyoshi. 10,48 is een goede tijd voor Van Risse. over de eerste 100 meter. Door de eerste buitenbocht heen, armen weer allebei los de bocht, de linkerarm op de rug, heeft Sumiyoshi als richtpunt. Komt wel dichter bij de Japanse. Maar het is ook niet zo dat ze er als een speer op afgaat. En de Japanse heeft ook meer snelheid in de buitenbocht. Want ik heb het idee dat ze toch van voor voorblijft nu. Sumiyoshi. en inderdaad de volle ronde van Riesse is veel minder. En hier komt de tijd van Sumiyoshi. Dat is de vierde tot nu toe met 38.65. En de volle ronde van Riesse was niet goed na die goede opening. 38.89 voorlopig achtste. Gent Wevelgen dan weer het wielrennen. Gio Lippens. Nog steeds die negen koplopers te voorsprong. Ik voorspelde het net al, die loopt nu wat terug. Nu de coureurs de kust bereikt hebben. En dan met een grote lus in de richting gaan van de heuvelzone. Ze komen zelfs nog even door Frankrijk, even over Frans grondgebied. En daar begint het eigenlijk allemaal met de klimmetjes. Daar krijgen we de Kasselberg twee keer. Dan krijgen we de Katsberg, Le Vermont. En dan gaan we richting de Kemmelberg weer op Vlaamse bodem. Waar het allemaal zal moeten gaan gebeuren. Ik had het net al over de kansen van de Nederlanders. Nicky Terpstra, de winnaar van door. Vlaanderen. Hij is er niet bij. Hij wordt gespaard in deze wedstrijd. Zal waarschijnlijk vrijwel zeker, denk ik wel, de ronde van Vlaanderen rijden over een week. Maar verder zijn er natuurlijk wel Nederlanders, met name bij de drie Nederlandse ploegen. Maar als je dan kijkt naar de kleinste Nederlandse ploeg, Wanty T4i, de ploeg van Rudy Kemna, voormalig Skill Shimano. Dan moet je het daar vooral hebben van de buitenlanders. En dat zijn twee mannen waarmee we vandaag zeker rekening mee moeten gaan houden. John Dekenkop en Marcel Kittel, deze twee sprintkanonnen. Die zouden het hier wel eens kunnen gaan afmaken. En alles in die ploeg is gezet op het veilig richting de streep brengen van deze twee mannen. Zodat ze hier hun werk kunnen afmaken. Ik denk dat Kietel het echt moet hebben van een massasprint. sprint zou eventueel wel eens mee kunnen sluipen. In een van die groepjes die daar bij de Kemmelberg weggaat En uh, proberen daar dan in ieder geval de sprint van te gaan winnen. Kijken we naar Van Soleil. Die hebben een Belgische sprinter, Chris Boekmans. Maar daar rijden natuurlijk ook veel Nederlanders. Pim Lichthart, de nationaal kampioen Bert-Jan Lindeman. Jonge Vent nog won de Ronde van Drenthe dit jaar. En lieve Westra die het zo ongelooflijk goed deed in Parijs. nice die daar die prachtige etappe met aankomst berg op in Mondewon. Hij is er gewoon weer bij op Vlaamse bodem. Eigenlijk toch wel een beetje terrein waarop we altijd van hem dachten dat hij daar zou schitteren. Omdat hij wat ons betreft niet echt mee zou kunnen in het gebergte. Hij heeft het andersom bewezen. Hij zou het hier wel eens kunnen gaan doen. Hij probeert zich voor te bereiden op alles wat komen gaat. En dan nog even die andere Nederlandse ploeg natuurlijk. Met Lars Boom als kopman, als Nederlandse kopman. Maar zij hebben een sprinter, en ze hebben Matty Bressel. Rabobank gaat proberen mee te spelen... want het seizoen tot nu toe is uiterst mager geweest. Terwijl, uh, hier wat opwinding is door een prachtige taart net binnengebracht... met uh, felicitaties van de gasten van vandaag, beeld en geluid... gaan wij weer eens naar Sebastian Timmerman. Want uh, oh, we krijgen een over, tweede Nederland. Nederlandse, maar gaat hij ook voor de medailles? Nee, Sebastian. Sebast? Mag ik het eerlijk je je het Ja, aan het begin van het seizoen ja. was, ze heel, uh, ja. was ze heel goed. Stond ze ook op het podium van de wereldbekerwedstrijden. In Tjeljabinsk en in Astana. Tweede en derde. Maar daarna had ze toch een beetje een, kleine, een lichte terugval. En uh, Oenema is wel weer beter geworden de laatste weken. Werd twee keer zesde in Berlijn twee weken geleden. Maar inderdaad zou mij verrassen als zij uh, hier op het podium gaat eindigen. Maar je weet maar nooit, Thijsje Oenema is wel beter geworden in haar eerste seizoen bij uh, de ploeg van Renate Groenewold. Die ploeg heet nu nog op is op. Maar gaat uh, volgend seizoen verder als uh, team Corendon. En heeft trouwens ook Jurien Voorhuis vastgelegd voor volgens seizoen. Dat is geen sprinster, dat is Thijsje Oenema wel. En Thijsje Oenema is vertrokken voor haar rit tegen Nao Cordaira. En de snelste tijd in deze eerste serie van de 500 meter nog altijd op naam van Heather Richardson met 38-27. Team 34, prima opening voor Thijsje Oenema, die ook goed altijd is op de korte baan. Wedstrijden die zij in het verleden veel heeft gereden, maar dat rondje op de 500 meter is ze ook beter in geworden. Heerlijke kruising heeft ze achter Nao Cordaira aan en ze heeft de Japanse al te pakken aan het einde van de kruising. En Thijsje Oenema weet dat Cordaira een goede 500 meter rijster is. Dus dan moet dit een goed rondje en een goede rit bijna wel worden voor Thijs Joenema. 38-27 is het de tijd. Ze komt er in de buurt. En ze redt het zelfs. 38-16. Dat is een toptijd voor Thijs Joenema in Ereveen. Vraag me af of ze hier ooit sneller is geweest dan die 38-16. En daarmee gaat Thijs Joenema met nog twee ritten te gaan... in de eerste serie van de 500 meter aan de leiding. Even sfeerproeven in Alkmaar. Het lentezonnetje bij AZ-RKC, Ronald. En dat vergoed veel. Het is uh, iets beter geworden wat uh, AZ laat zien na die goal. Die misschien als een soort opluchting is gekomen. Ook RKC een aardige kans gehad bij een 1 voorsprong voor AZ na 64 minuten. Met uh, Evander Snow met een goede beweging langs de Aan de rechterkant vervolgens bewust voor de korte hoek gekozen. Maar daar uh, ging uh, Esteban naartoe en kon de bal corner tikken. Nu kan AZ misschien gevaarlijk worden als de vrije trap mag nemen. Bij, aan de rechterkant, vlakbij de rand van het strafschopgebied Natuurlijk alle koppers in Alkmaarse dienst weer mee voorin. In de buurt van Jeroen Zoet. Maarten Martens gaat die vrije trap nemen. Tweemans muurtje ervoor. Komt die bal bij de eerste paal? Wordt die door Ramos over de achterlijn gekopt? Of is het Oude Ja, Die is het die hem over de achterlijn kopt en dus een corner voor Oude Sard in het veld gekomen voor Sander Duits bij RKC. Martens legt die bal klaar. Publiek komt er nog maar eens achter. Kruipt er nog maar eens achter. Alsof het voelt dat het elftal van Verbeek die steun nodig heeft. De komt weer bij de eerste paal. Zoekt maar half. Maar dan uh, in eerste instantie schamt hij de bal. In tweede instantie pakt hij hem. En gooit hij hem snel uit naar Schet. Die op de helft van AZ staat. Maar alleen... Met drie mensen van AZ om hem heen. Uiteindelijk is er één daarvan. Marcellus die de bal aanraakt over de zijlijn tikt. AZ ziet dat RC het balbezit weer overneemt. In Goois, schet. Snow. En vervolgens Auwe Sart in de as van het veld. Maar die moet weer terug naar eigen helft. Naar van Peppe, naar Drost. En dan zijn we nu aan de rechterkant met Martina. Halverwege de helft van de Alkmaarse ploeg. Steekbal richting het op gebied. Aanname van Nemet. Maar het ja, is daar zo vol. Komt er niet doorheen. Moet dus een etage terug naar Auwe Sart. Die behoudt het overzicht. En vindt Snow aan de linkerkant. Maar Snow heeft wat moeite met de Aanname. Kan misschien nog een uh, voorzet gaan geven, Yvender Snow. Ja, nee, want Marcellus staat in de weg. Nou, komt er nou nog wat, want dan kunnen we dat nog meenemen. Ja, daar komt die voorzet, maar die komt terecht in een uh, niemandsland. Na 66 minuten, AZ dus nog altijd op een magere 1-0 voorsprong tegen RKC. En gaan wij naar het schaatsen. Want uh, ja, Oenema in een goede tijdsbasis. En is dat nog de snelste tijd? Nu? Nee, niet meer. Sinds een uh, seconde of tien. Li Sangwa uit uh, Korea kennen we natuurlijk. Hè. Ook ervaren op de 500 meter. Sterker nog, ze is de Olympisch kampioen Vorig seizoen tweede bij de weken afstanden achter Jenny Wolf. Hij heeft uh, 38-0-3 gereden. En uh, was daarmee dus 13 honderdste van een seconde. Is daarmee 13 honderdste van een seconde sneller dan Thijs Oenema. Oenema nog wel op de tweede plaats. Want Jenny Wolf, de tegenstander van uh, Sangwa De regerend wereld valt tegen achtste voorlopig op deze, in deze eerste serie. Het zou maar kunnen dat Jenny Wolf na vier wereldtitels op rij vandaag uh, die wereldtitel gaat verspelen. Aan wie? Dat is dan de vraag. Misschien wel aan Ying Yu, de wereldkampioene sprint. En voor mij een van de topfavorieten voor de wereldtitel op de 500 meter. De enige dame die kan zeggen dat ze de 500 meter binnen de 37 seconden heeft afgelegd. 36,94 reed zij op 29 januari van dit jaar in Calgary het nieuwe wereldrecord. En Margot Boer is uh, dit, dit weekend uh, goed bezig. Zij pakte een medaille op de 1000 meter. Zij werd daar derde achter Nesbit en Yingyu. Tegen wie Margot Boer nu het moet opnemen. Boer staat klaar in de binnenbaan. Laatste rit van de eerste serie van de 500 meter. Straks rijden we hem dus nog een keer. Zodat iedereen een keer in de binnenbaan en iedereen een keer in de buitenbaan is gestart. Yingyu, beter gestart dan Margot Boer. Mag je ook wel verwachten. Maar Boer heeft haar ritme oogenschijnlijk snel te pakken. Gaat na de eerste 50 meter goed mee met Yingyu. 1051 voor Yu, 1062 voor Margot. Margo Boer, Daar laat Boer dus wel al meteen een halve seconde bijna liggen. Ten opzichte bijvoorbeeld van Thijsje Oenema. Boer met rakenklappen op de kruising van de binnenbaan naar de buitenbaan toe. Ying weet ze in haar rug. Yu heeft nu de binnenbocht. Moet dichterbij komen bij Margo Margot Boer. Maar het verschil is niet zo heel erg groot. Als ze de laatste 100 meter opkomen gereden. En of Margo Boer heeft nog snelheid. Maar Ying gaat toch de rit net winnen van Margo Boer. Maar de tijden vallen me dan een beetje tegen. 38-32 voor Ying En 38-47 voor Margo. Margot Boer. De eerste serie wordt gewonnen door Sangma Lee. En zij heeft straks 130ste van een seconde voorsprong op Thijs Junema. Heather Richardson, derde in de eerste serie. Margot Boer eindigt op de achtste plaats. Het is vijf minuten voor twee in deze jubileum-editie van Langste Lijn. Hoe klinkt een nummer van Michael Jackson a cappella? We zijn benieuwd. Hier is opnieuw Voicemail. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah I am the one I'm gonna dance on the floor and around She said I am the one I'm gonna dance on the floor and around She told me her name was Billie Jean and she caused a scene Then every head turned with eyes and dream, of being the one I'm gonna dance on the floor and around true